Fijne dagen en een voorspoedige start. Dit is Martijn Eijhuis met het NMS Journaal. Grote steden kopen massaal grijze, niet duurzame stroom in... blijkt uit een rondgang van het AD. En dat terwijl die steden onlangs nog beloofden... om hun stroom vanaf dit jaar wel duurzaam in te kopen. In de praktijk kiezen ze vaak voor de laagste prijs. Zo kopen Rotterdam, Tilburg, Zwolle en Den Bosch... en de provincies Utrecht en Overijssel stroom in... bij E.ON en GDFCS. Die stroom wordt volgens het AD opgewekt met kolencentrales. In Spanje wil de premier proberen een coalitieregering te vormen. Zijn conservatieve partij Partido Popular verloor flink bij de parlementsverkiezingen van gisteren... maar blijft nog wel de grootste. Als het lukt om een coalitieregering te vormen... dan is het voor het eerst in de democratische geschiedenis van Spanje. In Brussel zijn gisteravond twee broers opgepakt na huiszoekingen vanwege de aanslagen in Parijs. Speciale eenheden vielen een huis binnen in het centrum van Brussel. Volgens de VRT kwam de politie in actie na een analyse van de telefoongegevens van de terroristen van de aanslagen in Parijs. Vlak voor de aanslagen zouden die met mensen in België hebben gebeld. In Las Vegas is een automobilist ingereden op tientallen mensen. en Daarbij viel één dode. 37 mensen raakten gewond. Zeven van hen zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde op de beroemde Strip... waar veel hotels en casinos liggen. Het is niet duidelijk of de bestuurster met opzet op het publiek is ingereden. Een foutje bij de bekendmaking van Miss Universe in Las Vegas. De presentator riep de Colombiaanse kandidaat uit tot winnares van de verkiezing... maar even later moest haar kroon weer afstaan. De presentator had de verkeerde naam voorgelezen. Niet de Colombiaanse, maar de Filipijnse Miss bleek de winnares te zijn... Zij mochten alsnog naar het podium komen om de kroon in ontvangst te nemen. Het weer vanochtend bewolkt In Zuidoosten en Oosten nog wat moeten regen. Later op de dag wordt het droog en schijnt nu en dan de zon bij een graad of twaalf. Dit was het NOS Journaal. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen na een ongeluk op de A1 richting Amsterdam vanuit Amersfoort... tussen Naarden en Muiden, 4 kilometer. De rijstroken zijn weer vrij.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 Met nu, Met nu. Met nu. Met nu de herhaling van Zandvoort, Zandvoort op zaterdag. Op zaterdag. Heerlijk om deze plaatsen weer eens terug door te Jordan Owen Paul en my favorite waste of time.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 Faye is a new bird he sings a love song as we go along walking in a winter wonderland Saga, and the Winter Wonderland and here the Shepherds and Geronimo. CfM is zo mooi aan de tolweg, Tina. En de genieten we natuurlijk enorm van vandaag heel veel kerstmuziek tussen twee en vijf. Dat beloof ik je bij deze. You're the shepherd and Geronimo. Het is tijd, jawel, tijd voor Zandvoorts nieuws in het kort En dat mede dankzij de CfM-app. Ja, zeker. Ja. Dus luisteraars, als er tussen de artikelen even een rustpauze valt... dan is het omdat ik daar even moet schuiven met de CfM-app... die u waarschijnlijk allemaal al gedownload heeft.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 En niemand. Dit is en blijft toch wel een van de kerstplaten, hè? De ziel van Mariah Carey, or the All I Want for Christmas is You. Jawel, daarmee werd het vier minuten voor half drie. Zo duidelijk het zie weer bericht. Maar eerst even een bericht over de vluchtelingen... die mogelijk naar Stanford gaan komen. Ja, maar uh, alvorens ik dat uh, daarmee begin even, uh, luisteraars en kijkers...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 But you're making me feel I can do I can do it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 Nou ja, dan gaan we, we hebben in eerste instantie we hebben met z'n allen gewoon even gebrainstormd. Ja. Van nou, wat, wat gaan we dit jaar uh, doen? Gaan we naar de Bahama's? Uh, nee hoor, grapje. Nee, we moeten gewoon ja. we werken. We vinden het ook leuk ook hoor. Maar uh, we zijn in ieder geval, we hadden jaar over dubbele shift. Ja. Dat doen we dit jaar gewoon niet. Nee, nou, je, je begint er net over ja. dubbele shift. Even voor de luisteraars, dat betekent dat je dus een, uh, laten we zeggen, groep 1 eet van half 5 tot half acht. Ik noem ja. maar wat. Ja. En dan krijg je groep 2. Dat had je voor die tijd ook niet, maar vorig jaar uh, heb je dat uh, wel gedaan. En dit jaar dus, dus niet. Nee. Uh, waarom niet? Nou, omdat we toch uh, wat, wat meer tijd en aandacht willen geven aan, uh, aan de gasten. Dus uh, even duur gezegd, jullie gaan voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Ja. Ja. Nou, maar dat bedoel ik ook naar, naar, naar, naar jullie gasten toe. Ja. Dat je wat meer tijd hebt en dat ze wat rustiger uh, aan tafel kunnen. En ja, dat is gewoon wat meer relaxed. Ik vind eigenlijk dat de kerstdagen vaak al zo'n gekke bedoeling... als je dan uh, zo'n stress en paniek... als je bij de groothandel loopt of bij de supermarkt. Of, ja. het, kan, het kan ook een beetje wat... Een beetje wat uh, beetje rustiger, een beetje. Maar, ja, gewoon, dat is het, de, het is gewoon een feest. Het dus moet ook een feestje blijven. Het moet gewoon een ja, ja. Feest, feest, ja. feest worden. En het moet niet een gestresst worden van. Nou, ja, het is nu half acht, dus deze tafel moet nu leeg Want de <lacht> volgende shift komt er dan. Want dat, dat gaat ten koste van de gezelligheid ja. en van de, de sfeer. Dus weer terug naar het oude recept qua, qua indeling van de avond. Ja.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 Sorry. Ja, nee, oké. Okay. Ja, nee, maar kijk, dat heb altijd alle meisjes charmers, Maar ik vind het wel gewoon leuk als mensen gewoon kunnen kiezen. Want de een eet ook meer dan de ander. Ja. Dus dan kan je ook zeggen van nou doe mij maar een, een soepje. En dan, en dan een vis En dan, de, dan heb ik ook genoeg. En dan de ander die zegt van nou doe mij maar ja, die proeverij. En dan, dan lekker, hup, wild er achteraan. Ja. Dus dat is gewoon voor ieder wat wil ze. En uh, ook aan de vegetariërs is gedacht? ja. Kinoa kies met. Flappie heeft alleen maar worteltjes gegeten. Nee, <laughs> <neen. God. laughs> nee. Gewoon gek. Flappie krijgt een heel mooi groot huis, toch? Ja, ja. ja hè? Flappy gaat oh, verhuizen. Ja, nee, kijk maar op de televisie. Oh, lachen. Nee, we hebben, we hebben een lekkere quinoa kies. En wie? <laughs> een kineeuw, hè? Een kies. Ja. Een vegetarische kies. Ja. ja. Oh, Oké, okay. dus ook wel een vegetariërs is gedacht. Eh. Uh, als ah, stel dat ik dan zeg van ik wil op tweede Kerstdag gezellig met z'n vieren eten, wat zeg jij dan tegen mij? Ik heb een wachtlijst, mag je je telefoonnummer? <lacht> <gebruiken>? Kijk, <lacht> ja, ja, ja, ja, Dus De tweede ja. Kerstdag zit al vol. Ja, ja, we hebben een wachtlijst. Ja, het is echt zo bizar. Maar ja, er zitten mensen te wachten tot andere mensen dan afzeggen. Ik hoop het niet, maar nee hoor. Hebben is goed we hebben we nog een, nog een nog een extra lijst erbij. Ja. Okay. Ja, ja, Jessica is van de planning uh, geweest. Ja, Jessica, uh, wachtlijst op tweede Kerstdag. Ja. Yeah.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 Uh, wat lekkers uh, klaarmaken. Maar oh. ja, daar heeft Marjolein ook vast en zeker wel wat voor, toch? Hoe deed jij dat vroeger? Zeker weten. <laughs> nou, mijn moeder die kookt altijd heel lekker met kerst voor me. Ja, kijk. Ja, maar, nou. ik heb, maar ik heb eigenlijk altijd met kerst uh, eigenlijk al gewerkt. Dus uh, vanaf mijn dertiende ben ik eigenlijk al alleen maar aan de gang met de kerst. Goed. En, uh, maar stel dat Rob en ik het van jullie overnemen op tweede ja? kerstdag... En, o, je thuis, en je zou thuis hoor gaan je zitten... Hoor die dat, hoor ja. dat, hoor die <laughs> dat, hoor ja. dat. Hoor ja, maar, ja. Ja, maar, ja. Ja, ik met mijn kersthalen. Wat beloofd je nou, oh, nou weer, uh, over? <laughs> en, maar, maar Wat zou dat dan voor tweede kerstdag bij jou thuis worden? Bij ons thuis worden? Nou, niet al te veel uh, toestanden. Een beetje keep it simple. Ja. Het al, uh, ja. We zijn gewoon lekker vrij gewoon lekker gezellig. Gewoon een mooi feestje ervan maken. Misschien, uh, vooraf misschien een mooie frisse salade, dan een soepje. En dan...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 Ja, dat is uh, altijd goed. Ja. Nee, ik vind zelf altijd. Uh, ja, die stukjes vlees altijd wel een beetje prijzig. Dus als uh, je minder een grote kerstbudget hebt, dan is het duur. Ik. Ja, nou goed. Okay, duur, maar uh, kaas van duur? Is ook top. Is ook ja, top. top, top. Dat kan je ook heel gezellig. Uh, met, met, met een beetje bloemkool ja. en uh, met, met een stukje brood. Kan je ook heel gezellig. Uh, want het gaat er eigenlijk om. Het is een, Het is, een, het is een, het om de gezellig, gezelligheid. Het gezelligheid. En niet het ja. gestresst. Hou het simpel, dat zei je al eerder.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 Wat je ook zou kunnen doen, is er uh, een soort Amerikaans uh, gebeuren van maken. Iedereen oh, Iedereen neemt wat mee. Ja. Iedereen neemt wat mee. Ja. En dan, uh, nou, die, die koude... Er kalkoenen koude binnen. Ja, ik. ik jij niet doen. begin mee niet over kalkoenen.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 Waarom ga je het dan niet van de week dan alvast maken? Dan kun je het zelf alvast proberen, uitproberen, alvast proeven. En dan dat je dan op een je dan op kerst, wanneer je, dan je gast hebt, dat je zegt van! Tadaa, ja. Dat je het hebt geoefend. Nee, ik zag ook een hele goede tip van, van, van Jamie Oliver: van, als je dan als je dan iets van wilt doet, maak dan die, de, de, de, de dressing. Alvast een paar dagen van tevoren. Ja. Hè, dan, dan zet je die in de ijskast, dan hoef je die ja. uit te halen, dan gooi je eroverheen en, en klaar is Clara. Ja, het is dus ook een beetje, een beetje plannen. Het is wel een beetje plannen. ook. Maar goed, hou het simpel en hou het gezellig. Dat is eigenlijk het motto voor thuis. Ja, dat zou ik wel doen, anders ja. Anders een hele mooie, ouderwetse, romantische film. is ook altijd heel leuk. Vind ik. Maar goed, ja, loon of zo met kerst. <laughs> ja. Goed, uh, even afrondend. Jullie hebben nog uh, plaats op eerste kerstdag. tweede kerstdag is vol. Ja. Je mag nog één keer het telefoonnummer horen. 0320 57 366 33 57. Zes, nog een zes en dan twee keer een drie. Oké. Okay. Uh, jongens, wat ik, uh, ik, uh, ja, moet ik zeggen? Ik hoop dat jullie hartstikke druk krijgen. En uh, dat wij gezellig uh, weer van kerstdiner kunnen gaan genieten. Fijne kerstdag, fijne kerstdag. Bedankt voor jullie komst naar de studio. En. Uh, <laughs> Merry Christmas. Yeah. <laughs> en bedankt voor de tips, voor de luisteraars. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Tot de volgende keer bedankt. Fijne Broedtjes. kerst. Bye. Hoi, hoi, hoi. Hier is Kovacs, de nieuwe single. Oh, die is leuk hoor. Masquerading as the Chosen One En zo zit het eerste uur er alweer op. Nou, zo dadelijk zijn we er nog twee uur lang. Wat gaan we onder meer uh, allemaal doen? We hebben, uur, we hebben twee evenementenagenda's. We gaan live schakelen met uh, het raadhuisplein. Want onze verslaggever Jolande Versteeg is oh, daar. Dat ja, leuk. Die geeft een sfeerverslag van het. Want er is van alles te doen in en rondom de ijsbaan hier in het centrum van Zandvoort. Oké, okay, reden genoeg om te blijven luisteren. Graag tot zomer! En de laatste plaat voor het nieuws en weer van drie uur... is er weer eentje van Madonna. Jawel, uit de begintijd van haar, hè, uit de jaren tachtig. Heel veel hits, koorden ze toen, waaronder deze die we nu gaan draaien. Hier is Dress Shop. Graag tot zometeen. You can WM wenst u allemaal fijne dagen en een voorzitter.